Ik heb zo'n zo vreselijk voorgevoel dat er wat ergens gebeurt. Wat bedoel je? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb zo'n eigenaardig gevoel. Kom, kom, kom. Ga hier maar zitten. Goed, oh, dank je. Paul, ja, Wat kan er gebeuren? Behalve mislukken. In elk geval kunnen we niet meer stoppen. Ontsteking over 30 seconden. Ontsteking over... 30 seconden.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 Hij is mijn vader niet. Maar, maar hoe weet je dat zo zeker? Omdat... Omdat hij net geprobeerd heeft me te vermoorden. Hmm. Nou, dat is een oude schatje. Je moet weer gedroomd hebben. Oh, Paul, het ah. is waar wat ik zeg. Geen twee minuten geleden. Hij probeerde me te wurgen. Doe het licht aan en kijk zelf. Ja, een <coughs> ogenblikje. Kijk naar mijn hals. Grote hemel.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 Ze zeggen dat hij daar is al vanaf de 10e juni. 10 juni? Dat is vijf maanden geleden. En we vertrokken van Tilbury op de 11e. 10 juni, staat er. Lees verder. Op 10 juni. heeft zijn geheugen nu weer terug. Beweert Sir John Calvary te zijn. Dit werd bevestigd door zijn secretaris die uit Londen overgekomen is. Kom zo spoedig mogelijk terug. Getekend. Mm, eh, algemeen ziekenhuismammouth. Wat is dat? Ja, wat, wat is dat? Het lijkt wel een aardbeving. Mijn God, het is een aardbeving. Vlug, weg, onder die bomen vandaan. Rennen, rennen. Goeie hemel. Ja, wat een geluk dat we buiten waren. Paul, is uh, alles in orde? En met mij wel...